Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Wat om met het NOS Journaal. Er zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het leveren van een vuurwapen aan de daander. Daarvoor zit al een andere verdachte vast. Het dodental van de aanslag van vorige week zondag staat op 5. De aanslagpleger werd donderdag gedood door de Franse politie. Bijna een derde van de 227 Nederlandse taalscholen fraudeert. Volgens de inspectie maken ze op verschillende manieren misbruik van publiek geld. Minister Koolmees wil strengere regels voor taalscholen en immigranten... die een inburgeringsexamen moeten doen. Immigranten kunnen een lening van 10.000 euro krijgen... voor het doen van een inburgeringsexamen. Een man van 33 uit Warfhuizen in Groningen... die zijn vriendin doodstak, heeft zeven jaar cel en tbs gekregen. Volgens de rechtbank heeft de man in een opwerding de vrouw doodgestoken... nadat ze hem had aangesproken op zijn alcoholgebruik. Het slachtoffer werd pas na twee dagen gevonden. Mensen die daarvoor naar haar kwamen informeren... stuurden de man weg met een smoesje. De rechtbank rekent het hem zwaar aan... dat hij de nabestaanden zo lang in onzekerheid heeft gehouden. De man uit Warfhuizen moet hen een schadevergoeding betalen. Radiopersoonlijkheid Willem van Kooten, beter bekend als DJ Joost en Draaier... krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award, een belangrijke Nederlandse radioprijs. De 77-jarige Van Kooten was volgens de jury met zijn energie, passie en perfecte timing... een voorbeeld voor latere generaties DJ's. Van Kooten introduceerde ook de horizontale programmering in Nederland. Elke werkdag hetzelfde programma op hetzelfde tijdstip. Eerder wonnen onder andere Alan Curry, Edwin Evers en Ruud de Wild de Marconi Euro Award. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op nevel en mist. De minima liggen rond de 3 graden. Morgen eerst bewolkt, later af en toe zon. En morgen wordt het tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. GFM. Oh ho ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM in de avond.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 close Hi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 FM. We'll Yeah. Right there, right there ah, I wanna ah, go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 Sure, as the stars shine above, Yes, it's Christmas Christmas, my dear, it's the time of year, the time of year to be my life being a color. Never you agree with me when I saw you